De, brand in Zaandam heeft de, brand, de brandweer in Zaandam heeft de brand in het voormalige distributiecentrum van Albert Heijn onder controle. Na blussen zal nog wel de hele nacht duren. Het is dus tegenwoordig een bedrijvencomplex. Sinds de brand vanmiddag uitbrak worden er continu metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.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 Dan het weer vannacht nevelig en mistig op veel plaatsen minder dan 200 meter zicht. Minima van min 2. Komende dag in het zuiden zon en in het noorden kans op mist. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het en. Ooit. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM op TV, tv, radio en internet. GFM. Met nu de nacht. Dan op 106.9. FM. you yeah. yeah. Vanfort. Ook op internet. www.cfmvanfort.nl. I could say everything's alright And I could pretend say goodbye Got your ticket, got your suitcase Got your leaving smile And I could say starts uh -oh. with Ik een leuke omdat ik geen goed boek had om te lezen Als mijn kamer me benauwde en er niemand op bezoek kwam maar nou vooral als ik niet meer alleen maar wezen Dan vluchtte ik de stad in Paul Een hele mooie aard Die mocht dan eerst twee pilsjes voor me kopen dat moet hij met me mee en zei Dat hij van me hield op het moment dat we de weken zonder kopen De tijd waren zo vast, zo En de chauffeur die tot z'n remmen had getrokken Dat had ik niet in jou kunnen I'm uh not -huh.